Long days, long nights 24-7, that is no life Bibi die verandert in no time En ze zeggen niet hetzelfde als online En nee, ik voel het niet meer Als ze willen dat we niet doen, doen we het weer Als ze toch willen hangen, bro, dan hoef ik niet meer Nee, ik voel het niet meer Ja, die money is voor schaars op mijn hart Yeah, yeah. Oh, oh, oh, ik voel alleen maar loof Een yeah, yeah. oh, oh, oh. yeah. beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven Ik haat het om te zeggen maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. mm -hmm. ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog mm -hmm. Deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd En is die money met detox, yeah En fuck it, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het, yeah Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat Ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatste En get your gualla is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart Fine art, yeah, yeah. Oh, oh. yeah. ze willen niet dat ik blow. En ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet charmant, die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook. Yeah. ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scar, zweet, tranen en bloed. Yeah. Het is geen kwestie van wil ik stop met chillen Ik moet, We you still not be allowed, I'm down for the room. All die money is voor de scars op mijn hart Yeah, yeah, Oh, oh, Hoe ik voel alleen maar love in my squad Oh, oh Deze nee, pillen niet dat ik flow. Ik was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd oh, Die money is voor de scars op mijn hart Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ja, die money is voor scars op mijn hart I don't yeah.